10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een baby die vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Nijmegen is overleden. De politie is bezig met een groot onderzoek. Omstanders hebben gemeld dat ze voor de brand knallen hebben gehoord. Ook wordt gesproken over een brandbom. Toen de brand uitbrak waren er meerdere mensen in het huis. Een van hen bracht de baby naar buiten. Het slachtoffertje werd zaterdag overgebracht naar het AMC in Amsterdam. Daar is hij vanmiddag overleden.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 De lijn met Robert Meder. Goedenavond, het is een zwarte dag voor het Nederlandse handbal. De oranje dames hadden het Olympisch ticket bijna in handen, bijna. Want ze waren nog afhankelijk van die ene wedstrijd tussen Spanje en Kroatië. En nu zie ik is het afgelopen en Nederland heeft het op één doelpunt na niet gered. Nederland gaat niet naar de Olympische Spelen. En Spanje en Kroatië, zij gaan wel. Ongelooflijk, maar waar. Zometeen meer over het verdriet van Guadalajara. Want daar werd deze wedstrijd gespeeld. Tranen waren er ook in Debrecen. Tranen van geluk. Want zwemster Hinkelin Schreuder pakte EK zilver. In de laatste individuele finale van haar loopbaan. Ja, dat je... Oe, ik, ik zit er een beetje vol van... Dat je zomaar afsluit, dat is echt geweldig, ja. Voor Turner-Jurie van Gelder zat zo'n EK-medaille en niet in. Hij werd vierde op ringen bij het EK-turnier in Montpellier. Van Gelder maakte kleine fouten. Ja, tuurlijk. Maar wat ik al zei, het is een momentopname. Kijk naar Epke, die het ook van de rekstok af. En, uh, ja, dus het is een momentopname. In de training kan het zo goed gaan. En, uh, ja, dus daarmee wil ik aangeven, je kan nog zo goed zijn, maar het moet op dat moment moet het goed gaan. En verder kijken we terug op de Giro met Bart Voskamp, die schuift hier zo aan. Roland Garros, tennis, waar Igor Seisling in actie kwam en verder atletiek en roeien. Kortom, het is een bomvolle uitzending. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja, maar uh, u hoorde het uh, verslaggever Richard van der Maarden al zeggen... we beginnen met het handbal. Op uh, één doelpunt miste Oranje uh, de Spelen, de handbalsters. Spanje verloor met 23-22 van Kroatië. Een gelijkspel was genoeg geweest voor Nederland. De speelsters volgden het duel vanaf de tribune... maar konden eigenlijk niet aanzien hoe hun droom uit elkaar spatte. Het kwam keihard aan. Ja, we waren zo dichtbij... En...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 Echt? Ja, ik had het gevoel dat ze soms niet alles hebben gegeven en dat is gewoon onmijn zuur. En dan komen ze op een gegeven moment nog zo dichtbij en dan krijg je weer een hoop van ja, misschien dan toch en ja, dan toch net niet, dus het is gewoon kut. Ja, ja tuurlijk wisten we wel dat de kans er ook in zat. Dat...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 Ja, het mocht blijkbaar niet baten. Ja, het verdriet van uh, Willemijn Spul van de Wissel en Danique Snelder. Ik ga erover praten met oud-bondscoach Bert Bauer. In de jaren negentig probeerde hij met uh, een je handbalsters ook de spelers te bereiken. Dat was de tijd waarin de speeltjes uit de competitie stapten om fulltime te trainen met het Nederlands team. Misschien weet u het nog. De meiden met een missie, noemden ze zich toen. Goedenavond, meneer Bauer. Goedenavond. Voelde u die tranen? Nou, dat moet ik wel zeggen, ja. Ik denk toch, als je... Als je ook Peul hoort, over, uh, ze, ze is met mij toen voor het eerst meegeweest toen ze vijftien was met een, uh, over een EK en een WK. En als je er zo lang voor werkt en zoveel gedaan hebt, ik weet dat Peul een heel toegewijde handballer is die echt voor het topsport leeft. Ja, dan doet het ook pijn, ook voor mij, want we, tenslotte was dat ook een beetje onze droom toen we starten dus. Hm. Hoe heeft u de wedstrijd vanmiddag gevolgd? <küm> nou, via internet, hè. dat is allemaal heel goed te volgen. Hoor. Ik zit, uh, wat dat betreft, ik zit op dit moment in Italië, maar uh, we hebben het goed kunnen volgen... Want dat zijn toch de dingen waar het om gaat. En uh, je hebt de ploeg gevolgd. Het is een, het is een, voor een groot deel het is het natuurlijk wel een jonge ploeg. Maar uh, daar zitten toch nog een ook spelsjes in waar ik waar ik mee gewerkt heb. Dan ja, nou wil je toch wel even weten hoe dat gaat. En ook voor mijn collega's, natuurlijk, uh, Henk Groener en Peter Ik ja. Vind ik dat heel belangrijk. Ja, hoe heeft u uh, de wedstrijd beleefd? Nou ja, weet je, ik, het was het scenario waar ik een beetje bang voor was. Dat is, uh, ik, uh, ik schat echt Nederland heel goed in tegen Kroatië. Omdat het daar eigenlijk een auto-oogloopland is, waar op een bepaalde manier gehandeld wordt, waar Nederland het altijd wel uh, ja, met snelheid en, en, en hele bewegelijke aanval het heel goed tegen kan, kan tegenstand bieden. Dus daar had ik hele goede hoop op. Ik was alleen bang voor deze wedstrijd. Omdat uh, de Spanjaarden liever uh, Nederland eigenlijk niet de Trompje spelen hebben. Want uh, dat die, die, spel is daar zijn ze toch wel een beetje bang voor.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 Uh, is er een moment in de wedstrijd geweest dat u dacht van nou, nu doen ze niet echt hun best? Of, uh... Ja, dat was in het begin van de eerste helft, dat was de tweede helft. En uh, ik, kan, ik kan zeggen, van daarna hebben ze het nog wel een beetje opgepakt. Want ook daarin, toen gooiden ze de dekking ook vrij open. Uh, maar ik moet zeggen, uh, ze, ze zijn inderdaad misschien niet volgegaan. Ze hebben gewoon uh, de buit binnen willen halen op hun manier. En daarbij berekend van, nou ja, winnen we dan winnen we, gaat het goed, gaat het goed. Nou, we gaan er niet veel moeite voor doen. We moeten gewoon het verschil klein houden. Ja, er waren een paar, een paar strafworpen waarbij wij dachten van nou, dat, die had ik ja. zelf gemaakt bij wijze van spreken. Ja, <hijf> dat zou dat ik zou kunnen zeggen. Maar, maar dat, dat is inderdaad misschien wel concentratie. Maar normaal is het uh, eigenlijk zo dat, dat veel wedstrijden nog wel wat zeven meters worden gemist. Daar, daar ga ik me niet in ophangen. Ik denk dat het denk dat ook wel een keuze van de proef is geweest van Spanje. Van nou, we hebben liever Kroatië in Londen dan, uh, dan Nederland. Ik ja. denk dat dat uh, een hele duidelijke zaak ja, is. Ja, dat punt is u gemaakt. Maar dan, en, klop, dan, dan klopt het. Ja, sorry? Uh, maar ja, het, het blijkt natuurlijk wel of het nou één of twee doelpunten is. Het blijft keihard kei zuur. Maar uh, ja, ik vind het vooral voor de meiden die, die een beetje aan het eind van hun carrière zitten. Die nu moeten kiezen van door of niet doorgaan. Dat, daar vind ik het eigenlijk het ergste voor ja. De rest van de ploeg is hartstikke jong. Die moeten gewoon nog vier jaar doorwerken. Eh, er zijn uh, hele jonge meiden bij. Maar voor die oude groep vind ik het, uh, vind ik het heel erg jammer. Ja. Maar het systeem van kwalificatie, klopt dat dan wel? Ja, weet je, als je het omdraait, heb je ook weer een probleem. Want dan, uh, dan is het alweer vergeven. Dan zie je het er bij Denemarken. Dat, is, dat zijn de eerste twee wedstrijden belangrijk. En de derde telt dan niet meer. Dan heeft het de nummer drie weer geen kans. Dus het blijft... Weet je, ja. dit, het is nooit dit, is goed. Gewoon, dit is gewoon, dit is nooit goed en ja. uh, ik denk dat het systeem nooit waardedicht is. Het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon die twee belangrijke wedstrijden tegen je op, op, opponents moet winnen. En ja, dat heb je nu niet goed gedaan en, en met die vier doelpunten is dat toch, uh, is dat te zwaar geworden en ja. Je kan je allerlei, allerlei voor een goed bijhalen of kwalificatiesystemen. Uh, naar Londen gaan de allerbeste en ja, dat zijn we helaas niet geworden en dat vind ik heel spijtig, want uh, Handel is toch hetgeen waar ik door gericht en gestikt ben, zeg ik al. Ja, ja, ja, ja. het had uh, mooi door kunnen groeien. Nou is het wel zo dat uh, één belangrijke oranje speelster ontbrak. En dan weet u wel wie ik bedoel. Uh, Maura Visser, een ja. meervoudig international. Uh, die door de bondscoach niet meer door een akkefietje werd, uh, werd opgeroepen. Wat, ja. wat als? Ja, goed, dat blijft altijd koffiedik kijken. Natuurlijk. Nou, kijk, kijk, kijk eens vind... heel dik in de koffie dan? Ja, maar ik denk dat Maura wel een verschil had kunnen maken. Zeer zeker. Zeer zeker. Hadden we het met, en haar, denk, met haar ik... hadden we het gered, want het was maar één doelpunt. Ja, zeg maar. ja maar misschien hadden we die andere gemist die, die die andere er nu hadden ingegooid. Zo weet ik niet. Wat ik het belangrijkste vind is dat ze na de WK denk ik, de zaak te lang hebben laten sluimen. En dat het eerder opgelost had kunnen worden, zodat je de Maura bij de OKT uh, had kunnen halen. En Maura is geen makkelijke meisje. Die heb ik zelf in de Jong Oranje ook nog gehad. Dus wat dat betreft uh, ken ik de, de, de pappenheimers wel. Met de beste moeten spelen. En of het nou uh, het team het niet goed vindt, of de trainer het niet goed vindt, de beste moet gewoon spelen. Ja. Uh, dealing with difficult people is het uh, belangrijkste in topsport. Dus zij had daar gewoon moeten spelen. Dat is het enige wat ik als commentaar heb in, in misschien wat negatievere sfeer. Maar ik ben wel heel erg trots op hun prestaties. En heel trots op de weg die ze aan het bewandelen zijn. Dus. Ja. Maar is de bondscoach Henk Groener dan iets te verwijten? Want uh, hij had haar op moeten roepen. Uh, ik denk dat... Uh, als, als ik het van de buitenkant bekijk... en dan bekijk ik het buur van, van, vanuit, uh, vanuit de buitenkant niet... Uh, ik, heb, ik ken niet alle ins en outs. Maar had ik het allemaal sneller opgelost, denk ik, als ik er was. Ja, dat is een jaar dus eigenlijk. En, ja, dat was na de, gelijk naar de WK. En dan had niet zo lang moeten sluimeren. En dan... Uh,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 Ja, maar ja, goed, dat is. Uh, ik, ik moet zeggen dat, uh, dat het team natuurlijk het wel heel mooi gedaan heeft hoor. Ik wilde ik wil niet ja. dat laten ondersneeuwen door, nee, het, nee, nee, door nee. de situatie met Maura. Nee, dat is dat nee, dat is duidelijk. En nog één uh, slot, uh, slotvraag: kort antwoord graag. Gaan we de Orange dus ooit op de speler zien? Tuurlijk, daar ben ik het ooit begonnen. En ik, uh, mijn droom komt zeker uit. Is het nu niet, dan is het over vier jaar, maar we blijven gewoon doorwerken. En okay. als u mij het dat, dat misschien nog een beetje kunnen horen, dan zou ik zeggen gewoon. Uh, uh, nu even uithuilen, het mag een paar weken duren, maar uh, daarna de boel oppakken en gewoon voor het volgende evenement weer gaan. Dus straks ja. in de EK in Nederland weer. Ja. Want dan kun je weer wat moois laten zien. Okay. Topsport zit er helemaal hard, er hoort huilen bij, er hoort ja. blijheid bij. En dat maakt dus het ook weer denk... mooi, dus dat maakt de winst juist weer mooier. Dus, uh, bij deze. Dus Ja, Dank... daarom. Dat is, hè. Dank u wel. Uh, alsjeblieft, graag gedaan. Oudbondscoach Bert Bauer, veel plezier nog in dat mooie Italië. Dank je. Goed, dus uh, kwart over tien bijna. Uh, ja, van het ene huilen in het andere huilen. Nu meer van geluk. Uh, zwemster Hinkeling Schreuder. Die heeft haar laatste EK lange baan afgesloten met een zilveren medaille. Op de 50 meter vrije slag was alleen de Duitse Brita Steffen sneller dan Schreuder. na afloop sprak Martin Vriesema met Schreuder. Inkelien, een zilveren medaille hier, 2478. Blij? Ja. Ja, echt. Man... Ja, dat je. Ik, ik zit er een beetje vol van dat je zomaar afsluit. Dat is echt geweldig, ja. Dit, uh, ja, daar was je dus. Dat zat wel degelijk in je achterhoofd, je laatste EK nog één keer goed laten zien wat je allemaal kunt. Ja, ja. en uh, ja, zo, zoals je dan. Als je, als je dit doet en um, um, je besefte dat je dat je. Geen deel meer of dat dit nooit meer zal gebeuren. En al, die, al dat je die mensen dan ziet daar, ja, het is echt... Het is super, ik heb altijd met hart in ziel van die sport gehouden. En um, heeft me gemaakt tot wie ik ben nu sterker, slimmer, beter, beter mens. En... Um, ja, alle mensen die, die daar aan bijgedragen hebben, ben ik ontzettend dankbaar. Vooral. Um, Vooral dit laatste jaar, wat, uh, ja, waarin mijn directe omgeving best wel wat te stellen heeft gehad met me. Dat, uh, was je zo lastig? Uh, nee, maar um, niet zozeer ik, maar gewoon de, de dingen die er gebeurden. Ja, dat was, dat was niet echt makkelijk. Bedoelt um, de hele kwestie met verharen, dat soort dingen? Ja, ja dus... Um, ik had hier niet gestaan als ik niet in Zwitserland uh, opgevangen was... Uh, bij Oesterwadicelle of uh, in Antwerpen door Wouter Vedor... als ik uh, niet zulke ontzettend goede vrienden had gehad en familie. Dus um, ja, die medaille is voor mijn ouders, denk ik, aan hen opgedragen. Ja, een behoorlijk emotionele uitzending hebben we vanavond. Uh, uh, terecht dat Hinkelin een beetje vol schoot boven de tak... Uh, zwemverslaggever aangeschoven. Um, even over die kwestie Verharen voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Leg nog even uit wat dat ook weer was. Ja, dat speelde vorig jaar kort voor het wereldkampioenschap in Shanghai. Toen verbrak haar persoonlijke coach Marcel Wouda de samenwerking met haar waarop de bondscoach zei Jacques Verharen. van ja dat is geen voorbereiding op zo'n groot belangrijk toernooi. Dan ga ik jou ook die estafette niet laten zwemmen die ze daar wel zou zwemmen. Daar had ze zich voor geplaatst. Ze werd eigenlijk dus uit de WK-selectie gezet en uh, ja dat is waar dit. Overging. Ja, en toen is ze opgevangen door familie en vrienden... en is ze met andere trainers aan de slag gegaan. Ja, een tijdje in Zwitserland, zoals ja. ze zei. En nu die laatste maanden van haar carrière in Antwerpen bij Fedor Hess. En dan deze mooie medaille, wat een dag. Ja. Ja, en ze was heel emotioneel, omdat ze natuurlijk, ik denk dat op het moment dat ze daar het bad uitstapte in Debrecen, dat ze echt even haar hele carrière zo aan zich voorbij zag trekken. En het is een lange carrière geweest uh, als individueel zwemster. Ze komt nog in Londen in actie op die Estefette, maar als individueel zwemster was dit haar laatste grote kampioenschap. Uh, ze was er al bij op het EK Korte Baan in 2000, dat is bijna twaalf jaar geleden. Dus dat is nogal een periode in je leven en ik denk ja. dat daar al die emoties vandaan kwamen. Um, uh, waren dat, uh, uh, ja, wat waren eigenlijk de hoogtepunten uit haar carrière? Je zegt hij is wel heel erg lang, maar wat waren ze nou precies? Ja, als je het hebt over individueel zwemmen, vooral op de korte baan. Daar heeft ze haar grote successen geboekt. Uh, ik denk nog even terug aan het EK-korte baan 2009 in Istanbul. Vijf keer goud in één toernooi, dat was heel bijzonder. Drie keer individueel, twee keer op de estafette. En op de lange baan uh, vooral natuurlijk. Uh, ja, was zij toch onderdeel van die Ploeg Vaak in de ochtend gezwommen, dan niet bij de... De grote vier. Kromo, Widjojo, Veldhuis, Heemskerk, Dekker. Maar Schreuder zwom vaak wel in de series. In Peking op de Olympische Spelen. En ook op het WK 2009 in Rome. Dus zij is ook gewoon Olympisch en wereldkampioen. Ja. En heeft dus ook inderdaad die medaille gewoon ook op haar naam staan. Ja, uh, absoluut. Dat heeft een grote bijdrage eraan geleverd. Vandaag was de slotdag uh, uh, van dit EK. Zijn er nog hoogtepunten die jij er nog even uit wil pakken... naast uh, het hoogtepunt van Schreuder dan? Um, ja, er waren nog wat medailles voor Hongarije, Thuisland... wat uiteindelijk ook het medailleklassement uh, won. Laszlo Tje won weer een gouden medaille. Zijn derde, Katinka Hosu, won haar derde medaille... En uh, ja, verder was het natuurlijk toch een wat uh, raar kampioenschap... zo kort voor de Spelen, slecht gepland. Ik heb het al eens gezegd door Delen. Dan uh, weet je dat niet alle toppers er zijn. En de toppers die er wel zijn, zijn niet goed uitgerust, niet getaperd. Dus toptijden krijg je niet. En uh, de Europese zwembond zou er wat mij betreft echt eens over moeten denken... over de timing van dit Europees kampioenschap. Dus of hou het aan het begin van het jaar... of desnoods na de Spelen in uh, november of december. Maar... Uh, zo kort voor de spelen, dat is echt niet handig. Nee, dat is wel duidelijk, daar zijn we het over eens. Dankjewel, Bob van der Tak. Ja, hij zit lekker in zijn vel, barstte van het zelfvertrouwen... en wist, dit zou wel eens mijn finale kunnen worden. Jury van Gelder ging op het EK in Montpellier... voor zijn eerste EK-medaille sinds 2009. Een reportage over de finale dag van de man... die ooit de onbetwiste Lord of the Rings was. Het is altijd mooi om te zien. Zo'n drie kwartier voor aanvang van de toestelfinales is het nog rustig in de hal. Er zit nog amper publiek. Maar de Turners zijn er al wel. Die verkennen hun toestel. Hun toestel waar ze dadelijk op willen schitteren. Jurie van Gelder zien we niet bij de ringen staan. Dan nemen we de liftjes naar beneden. Want daar achter de wedstrijdhal zijn de trainingshallen opgebouwd. Maar ook hier missen we er nog één: Jurie van Gelder. We zitten twee uur voor de wedstrijd. Dan nog we eens even naar buiten, naar de ingang van het complex. Hé, hey, er is Bram van Bokhoven, de trainer van Jury. Hoe is het met hem? Goed, fit, klaar voor. Ik zag hem niet in de wedstrijdhal, maar hij is wel geweest, neem ik aan. Nee, ja, we hebben niet in de wedstrijdhal uh, getraind. We gaan nu uh, warming up en dan gaan we gewoon uh, in één keer naar binnen. In één keer naar binnen, dat uh, tekent vertrouwen. Ja, vertrouwen. En, uh, kijk, uh, Jury wil het liefst gewoon uh, zo kort mogelijk van tevoren en dan uh, meteen knallen. En daar staat dan ook Jury van Gelder bij de ingang. Door een opening van de deur kijkt hij eventjes naar de wedstrijdhal... waar hij de stellage van de ringen ziet hangen. Een minuutje staat hij daar, in gedachten te kijken. En dan zet hij koers richting de kleedkamers. We leven 1 uur en 20 minuten voor zijn grote moment. De toeschouwers die gaan naar binnen. Even vragen aan de expert Gerard Speerstra... Voormalig trainer van wat Nederlandse toppers. Hoe schat jij de kansen voor Jurie in? Wel well, well goed hè? Kijk, uh, hij is jarenlang de is sterkste van de wereld geweest. Dus. Uh... En je hebt nu een aantal landen die er nu niet zijn, omdat ze gewoon niet in Europa zitten. Dus de kansen voor hem voor een medaille zijn aanzienlijk. Ook al was hij vijfde in de kwalificatie? Ja, maar vijfde in de kwalificatie. Kijk, zo'n kwalificatiewedstrijd dan is het eerst maar eens kwalificeren. En zodra je gekwalificeerd bent, dan is het een kwestie van drop of eronder. En ook al start hij als eerste? Dat maakt niks uit. Je kan een score neerzetten waar iedereen op stuk, zich stuk kan bijten. En dan zit de tijd erop. De finale breekt aan. Eerste element. Die blokkeren tot zwaar. Daar kijkt Rob stout toe, een van de Nederlandse trainers. Ja, ik vond het op zich wel goed, alleen hij moest één keer corrigeren in zijn handstand. En daar Anthony van Asje, collega Turner ook sterk aan de ringen. Ja, nou als je, als je echt kritisch kijkt dan in die rollen. De Jonasson zat, uh, zat wel een foutje, die was eerst te wel door steun. We zien de afsprong, dat wordt spannend. De dubbel salter met de schroef, dat heeft hij in zijn gedachten. Dan komt die dubbel salter met de schroef en hij staat met een na-hub, met een kleine na-hub. En, uh, en het bekende hupje. Heel jammer van het stapje, maar hij is afgebroken. Maar verder was het echt een hele goede oefening. En dan komen er nog zeven turners. Ja, het is nu erg spannend. Jury blijft een lange tijd op de derde positie staan. En dan komt er nog één rus. Met een moeilijkheidsgraad van 6,6. En hij zit er net boven. 15,433 is net genoeg voor deze rust om de bronzen medaille te pakken... en Van Gelder van het podium te verdringen naar de vierde plaats. Nou, eigenlijk uh, had ik bij de laatste oefening niet verwacht dat uh, die rust eroverheen zou gaan. Zelf zoekt Jury Van Gelder naar afloop een beetje de balans... tussen de teleurstelling enerzijds en het optimisme anderzijds. Ja, er is geen slechtere plek dan de vierde plek. En uh, dat, dat is gewoon zo, maar... Uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik heb het gewoon heel erg uh, vooral leuk beleefd. Ik heb gewoon lekker uh, kunnen turnen. En, uh, ja, ik kan nog jaren mee. En, en, en zo probeer ik het een beetje te vertalen op een positieve manier. Uh, ja, net vierde. Nou ja, volgend jaar wordt het gewoon eerste uh, klare ram. Ja, kijk, da daar straalt vertrouwen uit. Uh, wat is het nou afgezien van dat hubje waar jij aan moet werken... om net dat stapje te zetten naar het podium en helemaal naar die gouden positie? Kijk, het uh, is ook een uh, momentopname. Dus daarmee wil ik aangeven, je kan nog zo goed zijn... maar het moet, op dat moment moet het goed gaan. Trainingen gaan goed, je kan wel sterk zijn... maar je moet het, op dat moment moet je het laten zien. Of is het deelnemersveld in zijn algemeenheid ook groter en, en sterker geworden? Nou, het niveau is zeker uh, hoger geworden. Kijk, uh, in, in het verleden uh, ja, had ik zo'n stempel op mijn kop zitten... om maar te zeggen van, uh, nou, uh, die wint er al en uh, die blijft maar winnen. En uh, die zal altijd al blijven winnen misschien. En, en nu, uh, laten we zeggen... Uh, ja, de jonkies die, die zijn ook niet stil blijven zitten natuurlijk. En de top 5, om het zo maar te zeggen, die verschillen zijn heel klein. Dus je kan de uitslag eigenlijk niet meer voorspellen? Nou, zo kan je het misschien wel een beetje belichten. Kijk, het zat zo dicht bij elkaar. Als ik bijvoorbeeld uh, die, die afspraak gewoon stond... dan was ik al zeker uh, of minimaal een plek, oh, nee, ja, nee, plek opgeschoven. En zo kan het gebeuren dat Jury van Gelder tijdens de medailleuitreiking... het plechtige moment in deze arena als toeschouwer aanwezig is... Voor hem geen Olympische Spelen, 2013. Dan zijn er nieuwe kansen. Ja, de prijsuitreiking waar Jury van Gelder dus niet bij was. Een reportage van Edwin Cornelissen. Bart Voorskamp is aangeschoven. Bart, goedenavond. Goedenavond. De Giro, gewonnen door een Canadees. Wie had dat verwacht? Ja, uh, Hesjedal. Hesjedal, ja, ik denk niet veel. Maar uh, het is altijd achteraf is makkelijk terugkijken. Ik bedoel, hij is natuurlijk ook een zevende in het eindklassement van de Tour geweest van een paar jaar geleden. En een hele goede renner. En het leuke is dat we geen Italiaan op het podium hebben. Dat is niet leuk voor de Italianen, maar wel leuk voor de organisator. Want dat geeft de wedstrijd natuurlijk wel meer cachet. Dat je nu ook andere landen ertussen hebt staan. Dan wordt de wedstrijd toch serieuzer genomen. Ja, en dus gaan er meer landen kijken. Want uh, zie je wel, uh, er kunnen ook andere landen winnen. dat, ja. dat maakt het allemaal wat spannender. Ja. Um, Jezelf, hij, hij heeft niet zo heel veel gewonnen. Uh, je zei uh, ja, zesde uiteindelijk nu, doordat contour wegvalt... maar zevende in het eindklassement uh, toen. Uh, vorig jaar, vorig jaar was hij ja, 18 in het eindklassement, was tegenvallend. Uh, ik heb even gekeken, hij heeft in de ronde van Romandië dit jaar gereden. Heeft hij aardig gedaan, is hij op het eind afgestapt. Ik denk in de aanloop naar de, naar de Giro om zich goed te kunnen voorbereiden. Hij heeft in Baskeland heeft wel wat uitslagen gereden, maar ook niet super. De, ik denk dat hij alles wel op de Giro had staan... als je kijkt wat zijn voorbereiding is geweest. Ken je hem? Nou ja, ik ken hem. Het is natuurlijk een topper die in een heleboel wedstrijden van voren zit. En uh, het, is, het is niet de pannenkoek, het is een goede tijdrijder. Hij heeft een goede tijdrit en uh, het is toch een man van de lange adem, dat hebben we gezien. Ja. En een Nederlands verleden. En een Nederlands verleden. Hij is, is door de Rabobank is hij nog een paar jaar opgeleid. En uh, ja, daar plukte nu een ander de vruchten van. Maar goed, aan de andere kant kunnen we ook wel zeggen dat ze een goede opleiding hebben afgeleverd. Ja, zo is het. <lacht> zo kan je alles een positieve draai geven natuurlijk. We mogen er best trots op zijn. Um, Kijken we naar de tijdrit in Milaan. Hoe vond je dat idee? Uh, goed, maar dat was natuurlijk het verwachten. Dat Rodriguez er doorzaakt. Dat, uh, dat was te verwachten. Het is een klein manneke die op de Waalse, in de Waalse Klassiekers goed rijdt. Maar dat is natuurlijk wat anders dan een lange, relatief vlakke tijdrit. Vind ik dat hij het nog wel goed heeft gedaan. Maar het, voor mij stond het al redelijk vast dat Hesjedaal wel uh, zou gaan winnen. En het was natuurlijk ook heel spannend wat uh, de Gent ging doen. Ja. Inderdaad, Thomas de Gent. Hij won gisteren de legendarische etappe naar de pas vakantie-renner. Vandaag haalde hij in de tijdrit het onderste uit de kant. De Gent werd vijfde in die tijdrit, klonde de derde plaats in het eindklassement. Dat had vooraf niemand verwacht. Thomas de Gent. Wel, vijfde in de tijdrit wel, maar derde in het eindklassement is iets uh, dat ik zelfs nooit niet had gedacht dat ik in mijn carrière kon. Builen. Nu ineens is het zo gekomen zonder echt er echt een doel van te maken en misschien is dat wel een beetje het geheime recept, er gewoon geen doel van maken en proberen iedere dag gewoon zo ver mogelijk te komen en dan, dan komt het allemaal vanzelf. Met andere woorden, je hebt jezelf ontdekt als rondrender in deze Giro. Ja, maar ik kreeg gewoon de opdracht van de ploeg van, uh, ja, kijk gewoon hoe ver je kunt komen. Je moet niet per se een klassement rijden, verlies op één dag twintig uh, minuten, het is niet erg. Maar dan uiteindelijk uh, met de dag uh, kwam ik vaster en vaster in klassementen zitten en uh, schoof ik bijna iedere dag wel een plaatsje op. En ja, dan begint er zelf ook een doel van te maken. En ja, ik denk dat ik uh, als, als klassementsrenner wel een toekomst heb tijdrijd vandaag. Hoe, uh, hoe ging die? Ja, ik had last van mijn benen, maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje had. Het waren uh, voor iedereen gisteren 219 kilometer, en ze moesten allemaal die berg op. Dus uh, ja, ik voelde ze wel in het begin, maar na 5 kilometer zijn ze sowieso verzuurd. En ik ben gewoon vol, vol doorgegaan door de limieten. Uh, ik, ik wist dat de overwinning heel moeilijk ging zijn, maar de uh, ja, derde plaats was, was perfect haalbaar. En, als ik dan de tussentijden hoorde, dan kreeg ik uh, nog iets meer vleugels. En dan op het einde ben ik er gewoon nog vol voor gegaan. Ja, Thomas de Gent tegen vt collega Ranaat Schotten. Hij had het nooit niet gedacht, zegt hij, uh, zegt hij heel erg mooi. Grote verrassing uh, voor jou ook. Ja, voor iedereen. Kijk, hij gaf zelf vooraf al aan van hij hoopte op een plekje in de eerste twintig. Nou ja, goed. Als je dan, dat is gelukt. Dat, dat is redelijk gelukt. Dus als je dan derde wordt, dan, dan had je eigenlijk van tevoren kunnen zeggen: Nou, ik ga voor, het, ga voor het podium. Dat is natuurlijk een hele grote stap. Ik had het niet verwacht. En als ik hem zie rijden, zie ik ook niet de klimmen rijden. Maar hij gaat toch verschrikkelijk hard. Hij heeft veel karakter en een hele goede tijd erin. Dus uh, vakantie uh, Die heeft een leuke tweede klasse rijden... erbij uh, naast de Westera natuurlijk. Maar je zegt: Als ik hem zie rijden, zie ik geen klimmer. Nee, een klimmer in een klimmer. Wat doet hij dan niet goed? Nou ja, kijk, klim, als je, als je hard een berg oprijdt ben je klimmer. Maar het is specifiek van de klimmer is iemand die af en toe eens een keer uit de zaden gaat. Uh, zijn benen staan wat, wat dik, uh, zeg ik wel, eerbiedig natuurlijk. Ze zijn niet helemaal afgetreden. dat zie je bij die klimmers vaak wel. Ze vaak vlooien. De, de vezeltjes over ja. de, o, over de spieren, o, als spieren. En bij hem is dat gewoon nog dik. Dan denk je, haast ja, van, gosh, volgens mij kan er nog wel iets af. Kan hij nog harder berg op? Dan kun je nagaan als er inderdaad nog wat afgaat. Uh, of denk je dat dit gewoon zijn fysiek is? Zo ja, zit nou goed, je, zo, zo ken ik niet. Maar als, als, zoals ik hem zie rijden, zie ik gewoon een hard rijden. Ik zie, ik, ik zie een tijd rij. Ik zie geen klimmer, dus wie weet. Als hij zich daar wat op toe gaat leggen. En hij krijgt het vertrouwen dat hij nu een echte rondrenner is. Ja, dan gaat hij het seizoen misschien iets anders indelen. Dan is er nog meer uit te halen. Maar krijgt u er ook druk bij? En de vraag is of u daarmee om kan gaan. daar moet je goed mee om kunnen gaan. Hij klinkt zo in ieder geval in dit interview wel heel rustig. En het komt allemaal wel. En ik vind mezelf van een rondrenner. En als je dat al durft te zeggen, als Belg is het al wat. Want meestal zijn ze vaak timide en leg me niet te veel druk op. En hij durft te zeggen, ik zie wel wat voor mezelf als rondrenner. Toen je hem gisteren zag rijden, die stelde veel pas op schitterende, surrealistische beelden tussen die muren van, van sneeuw. Jij hebt er ook gereden? Ik heb er ook gereden. Ja, het, is gewoon, het is gewoon fantastisch. Maar het Italiaanse publiek is ook fantastisch. Dat gaat te keren. Uh, die gaan voor iedereen te keren op een positieve manier. En, en dan zie je zo'n zo, zo zo rennetje vanuit de verte, vanuit de helikopter... zo die bergpas opslingeren. Ja, geweldig. En die pakt vijf en een minuten en hij levert gewoon bijna niks in. Ik denk, hmm. nou, ze gaan komen, ze gaan komen. En ze kwamen wel. Maar hij is gewoon echt heel goed stand gehouden. Ja. Maar hoe beleef je zo'n... Zo uh, zo'n moment als renner als je daar rijdt. Ja, ik denk, ik denk, in zijn geval wel redelijk. Nee, ik heb het over jou. Over, over mij. Ja. Ik, ik, ik zat vreselijk af te zien. Ik denk dat mijn klim wel een kwartier langer duurde als die van hem. Dus ik heb er <laughs> nog langer van kunnen genieten of pijn lijden. Maar het heeft ook wel weer iets bijzonders. Je rijdt naar 2700 meter en uh, dat doet je ook al wat Of je nou in de bus zit of middenin of, of aan kop. Het is wel bijzonder om zo'n klim op te rijden. zeker zo midden in de sneeuw. Dat doe je gewoon niet vaak. Nee. Wat merk je aan je lijf dat je zo net omhoog gaat? Uh, ja, je gaat natuurlijk naar 2700 meter, dus dat betekent dat de lucht wat ijler wordt. Uh, maar goed, ja, op het moment dat jij een, een, een grote ronde rijdt en je rijdt een berg op... dan voelt je lichaam sowieso al een beetje raar, want je benen doen zeer en je hoofd doet zeer. Maar je wordt er wel een beetje euforisch van als je zo tussen die schreeuwende mensen doorrijdt. Je, omdat je zoveel lawaai om je heen hebt, kom je echt tot jezelf. En dan moet je het gewoon echt zelf doen, want de omgeving is, is zo dominant... dat je gewoon je, je, een beetje in jezelf keert eigenlijk. Ja? Ja, zo voelt dat. Je moet je echt afsluiten voor je omgeving en echt met jezelf bezig zijn. Ja. En dat is ook wel apart, want de andere kant is wat er om je heen staat ook zo groot. Maar, maar moet je dat leren of, doe je dat, of, of gebeurt ja, dat, dat gewoon dat vanzelf? Dat doe je gewoon vanzelf. Het is een soort overlevingsmechanisme dat je op die manier bergop gaat fietsen dan. Ja. Je zit jezelf in een kokonnetje geloof ja, ik. Ja, zo voelt dat. dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat uh, voor het eerst sinds 1995 uh, geen Italiaan op het podium. Ja, het is echt... Hoe bizar is dat nou? Je hebt het al een beetje aangestipt. Ja, het is goed voor de ronde. Het is goed voor de ronde natuurlijk. Uh, als je organisator bent en jouw uh, jou top 10 bestaat alleen uit Italianen... dan ben je eigenlijk een nationale wedstrijd. En op deze manier is het, is het mondiaal natuurlijk mooi. En zeker als er nog een keer een Canadees in één keer op het hoogste treetje staat. En dat maakt, geeft je wedstrijd natuurlijk wel meer inhoud. Ja, is het toeval? Uh, is het toeval? Uh, ik, ik, ik kijk is... ik kaart, ik kaart even van Gent aan, want die zegt dat heeft er misschien mee te maken. Hij zegt dat Peloton, dat zei hij in het nieuwsblad in België van de week, het Peloton is heel wat zuiverder geworden. Zonder de strenge controles zou ik nooit bij de top 10 kunnen staan. Nou, ik vind het, ik vind het een, een, een goede uitspraak. Ik vind het een gedurfde uitspraak. Maar wel, daar denk je over na als je dat zegt. Ik vind het heel goed. Uh, wat ik om me heen hoor uh, met oud-renners die nog actief zijn uh, uh, in het wielrennen... en die zelf een aantal jaar geleden ook hebben gekoerst... zeggen ze wel dat het wielrennen anders is geworden. En het biedt wel perspectief ook voor jonge renners. Je ziet nu renners, jonge renners gelijk uh, presteren. Uh, in mijn tijd, ja, als je daarover spreekt, ben je wat ouder. Maar het was wel zo. Dan had je echt wel een paar jaar te overbruggen om een beetje aansluiting te vinden... En nu zie je heel vaak jonge renners gewoon gelijk van voren meedoen. Het, het geeft de sport toch wel een, uh, het idee dat het uh, zuiver is. Ja, ik de, ja, precies. Ik denk dat hij inderdaad bedoelde... dat er gewoon uh, minder doping wordt gebruikt. Dat ja, is, uh, dat, dat bedoelde, met andere ze... woorden wel natuurlijk. En dat, ja, en dat er daarmee dus ook uh, minder Italianen op het podium komen. Die link leg ik nu even 1, 2, 3. Of ja, dat nou, snel? Dan, dan beschuldig je mensen. Maar het zou wel eens 1, 2, 3 daarmee uh, te maken kunnen hebben. Ja. <laughs> ja, goed, ik hoor het je zeggen. Uh, wat vond je van de Giro in het algemeen? Uh, nou, dus, mooi, uh, mooi. natuurlijk. Het, je hebt altijd de aanlopen... Ja, start in Denemarken. Ik weet niet, ik ben er niet zo voor. Het ligt heel ver van Italië. En het heeft niks met de ronde van Italië te maken. We hebben natuurlijk chaotische dagen gehad. Uh, bos die valt uh, helaas. Die ging toch eigenlijk voor een etappe overwinning. Dan vind ik het wel teleurstellend uh, ja, dat eigenlijk uh, bijna de hele ploeg naar huis is. En, uh, ja. en we weinig van ze hebben gezien. Tuurlijk wel een paar Dat is vier keer dagen voor het einde. En dan zegt de Rabobank, hij heeft een stapje gemaakt. Ik denk, als hij had een enorme stap gemaakt... Als je nog vier dagen had volgehouden. En Tuurlijk, de, maar de dat de is toch uitgereden. als je als je toch, ik bedoel, als hij straks stopt en uh, ik weet niet hoeveel kans hij nog krijgt om een grote ronde te rijden, is het toch wel leuk dat je kunt zeggen, ik heb een grote ronde uitgereden. En dan maak je een stap voorwaarts. En dit is een stap achteruit, vind ik. Ja, dit was zijn tweede. En hij heeft hem opnieuw niet uitgereden. bene stapt hij uit? Dat zei hij zelf van de week, toen ik hem aan de telefoon had in de uitzending, zei hij, Het was op hetzelfde moment als de vorige keer, toen hij in de ronde van Spanje was dat geloof ik ja. uitstaat. Ja, ja, zonde. Ik, zou, ik, zou, ik weet niet, maar goed, hij kon misschien niet beter. Maar het is toch mooi als je in als je Milaan ja. aankomt of in Madrid of in Parijs. Het geeft wel een mooi gevoel. Ja. Hier moeten we het bij laten. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan er vaak horen, met name tijdens de tour vanzelfsprekend. Bart Voskamp was dat. Vier Nederlandse atleten waren dit weekend succesvol bij de internationale Meerkamp-meetings in Godsis in Oostenrijk. Ook wel het officieuze WK genoemd. Alle vier besloten ze het met een persoonlijk record en een Olympisch startbewijs. Daarnaast verpulverde Elko Sint-Nicolaas het 25 jaar oude Nederlands record op de 10 van Robert de Een bijdrage van Floris van Horen. Het me dat we bij de 38e onze veranstalting de 10 en 7 Gaat u vaak naar Gutsjes? Ik ben hier voor de eerste keer, want mijn dochter is hier ook voor de eerste keer. Dat is dan Nadien Broers, dat is heel makkelijk. Wat doet dat met een vader? Heel veel heel veel. Dit, uh, ja, ze is nu eigenlijk, nu, nu wordt ze eigenlijk volwassen in de atletiek. Dit is de eerste grote wedstrijd waarin ze iets neer kan zetten wat haar toch, uh, ja, vind ik persoonlijk, uh, dat haar recht toe doet. Nadine Bransen is vroeg van de. Nadine Bransen, getuig van, getuig van, Parker Churchie, ons nieke is een minuut. Had je me vrijdag voor gek verklaard als ik zei je wordt tiende? Uh, nou, misschien niet voor gek, maar uh, dan had ik al gezegd van, nou, nah, dat komt de volgende keer wel. Wat vind je ervan? Ja, ongelooflijk en onbeschrijfelijk. Ik bevat het eigenlijk nog niet zo goed, maar het is wel echt uh, super gaaf. Ben je emotioneel? Ja, maar ik heb gewoon niet genoeg energie om je brouw te janken. Dus, uh, maar ik ben zeker emotioneel, ja. Je gaat naar Londen? Ja, echt. Nou, ik had niet verwacht dat ik dat op 22-jarige leeftijd uh, kon zeggen. Ook bij u blijft het bij 4,76 meter. Dankeschön, Unnafos. Nette gisteren. Net ik bedankt zich ook bij het publiek voor de ondersteuning Heb je jezelf verbaasd? Ja. ja ik, uh, toen ik erheen kwam dacht ik van uh, 81 moet kunnen. Maar de limiet wordt zwaar. Het weer moet goed zijn als het me meeste moet meezitten. En dat zat gelukkig mee. En... Ja, het, het prettig is dat ik nu weet, ik heb nu een paar meerkramp gedraaid. Elke keer als ik het moet doen, doe ik het wel. En dat geeft wel een geruststelling, ongeacht dat ik dan vier maanden zwaar gebasseerd ben geweest in de winter. En ik heb niet alles kunnen doen wat ik wilde doen, maar ja, het was gelukkig toch genoeg. Aslees Kippers komt als nächste. die is die momentaan in weedspronkel met 6 meter 48 Geen Nederlands record, is er dan teleurstelling? Nee, absoluut niet. Ik heb uh, bijna 200 punten meer dan mijn PR gehaald. En uh, ja, wat wil je nog meer? Was je ermee bezig, in die afsluitende 800 meter, met dat record van Rukstel? Zeker niet met het record, nee. Ik dacht, als ik gewoon hetzelfde loop als vorig jaar, dan had ik 6400 punten gehaald. Het had erin gezeten, alleen ik was van tevoren al echt best wel heel erg kapot. Bent je tevreden met de positie, de zevende? Nou ja, in zo'n zo uh, groep is dat gewoon echt so super, want dit is gewoon een groep die... Uh, die straks allemaal in Londen staan. En dit is gewoon de wereldtop. En als je daar dan zevende wordt, ja, dan kan ik zeker niet klagen. Nou, nee. ja, 6 meter 49. Daar waren nog een centimeter meer drinnen. Alles bezeikten die persoonlijke bestrijd nog eenmaal verbesserd. Congratulations, de Schippers. Complete uh, verkleedpartij hier. Ja, nee, natuurlijk. We moeten iedereen uh, supporten, hè? Iedereen juist. Ja, voor Elko dan, hè, zeiden we. Maar zijn er geen uh, shirtjes bedacht met Elko naar Londen? Ja, nee, kijk maar. Nou, toch niet? nou, het staat Follow Your Dreams. Oh, Follow Your Dreams. Ja, yes, maar dat is natuurlijk Londen. Hè? Dat is de bedoeling ervan. Er zit ook nog een kaartje aan, hè? Dat moet ja, ik nog even af. Nieuw, Maar die, die van mezelf, die is thuis in de kast. Die ben ik vergeten. Dus dan krijg ik krijg even een nieuwe van jerin, De moeder van Eelco dus. Wat is uw connectie met Eelco? Uh, wij zijn bevriend met de ouders. Dus uh, ook dan uh, gewoon een vriend van Eelco, hè? Dus wij volgen hem... Uh, op heel veel evenementen. Juichen, hè, straks? Ja, nee, zo hard als we kunnen. De long uit je lijf, zei ook Fins, de coach van Eelco. Dus dat zullen we dat gaan doen, hè. Houd Hoe voelt het nou, recordhouder? Lekker. Toch een beetje dubbel natuurlijk. Tweede worden is altijd vervelend. En bij mij moet het altijd om weinig punten gaan als ik tweede word. Dat was ik net iets niet aan, maar... Toch super gaaf. Nederlandse core, tweede in Guts is. Meer dan 8500 punten had ik van tevoren voor getekend. Met wat voor opdracht start jij die 1500 meter? Mijn uh, doel was uh, gewoon in de buurt van Hans blijven. En Ik wist dat ik een seconde of vier mocht verliezen op Hans. Dat was mijn insteek. Uh, ik wist dat Hans ongeveer 421 wilde lopen voor 8500 punten. En ja, dat moest dus simpel gerekend zijn dat ik uh, 43, 424 moest lopen. Dat was mijn doel. Maar op 600 meter had ik al door dat mijn benen echt niet wilden. Toch gestreden wat ik waard was. was de... Ik kon geen pas meer zetten na de finish. Dus uh, het was alles wat erin zat. Heel to! Heel to! Heel to! Heb je genoten? Um, ja, zo af en toe wel. Uh, voor de 1500 meter niet. En op dit moment nog niet helemaal. Maar aan de andere kant zie ik dat iedereen toch wel super uh, trots is en super leuk vindt. Als ik één iemand mocht kiezen die zou winnen van me, dat was het Hans. En als ik één iemand had gehad voor het weekend, waarvan ik niet had verwacht dat hij het zou gaan doen, was het ook Hans. Maar uh, we zitten samen op de kamer. We hebben gisteren gehad, gezegd tegen elkaar, het zal er niet zijn dat we het samen moeten lopen. Eén en twee. En natuurlijk voor de start was het, uh, was het zover dat we samen moesten strijden. Maar... Uh, is iets heel ja. Met nu persoonlijke bestreisting, met nu een record rekord... en met de olympia in de tasche. 8.506 punten voor Elko Sint-Nicolaas. Terecht applaus voor Elko Sint-Nicolaas. Op een ander groot atletiek evenement, de FBK Games in Hengelo... plaatste Robert Lathouwers zich voor Londen op de 800 meter. Twans van Beperstraat, sprak met hem. Robert Althouders van harte, je hebt je geplaatst voor de Olympische Spelen. Uh, wat was er ook weer je tijd? 1.44.61. Ja, want die tijd ga je niet vergeten voorlopig. Die tijd vergeet ik voorlopig niet, tenzij ik al snel harder loop. Maar uh, ja, dit is voor mij een PR. En uh, sinds 2008, het was 1.44.75. Dus nu weer uh, mooi, uh, nou ja, anderhalf tiende eraf. Dus uh, ik ben super blij. Ja, Voelde het ook een beetje als een soort rentree terugkomen... na, na toch uit twee jaar te hebben gesukkeld? Ja, ja, ja zeker. Nou ja, twee jaar, het was bijna, bijna vier jaar sukkelen. Na 2008, na de Olympische Spelen, ben ik geblesseerd, ga ik aan mijn voet. Allemaal stressfracturen. En uh, vorig jaar januari daar geopereerd, uh, eindelijk. Dus ik heb eigenlijk twee jaar lang niet tot nauwelijks kunnen trainen. En nu ben ik bijna een jaar, kan ik volle bak uh, eigenlijk trainen. Nou, je ziet meteen wat het resultaat is op per? Ja, fantastisch. En was het overigens niet een kwestie van tijd dat jij zou plaatsen voor de Spelen? Want hij zou toch vroeger of laat, zou het, zou het gebeuren? Ja. Ja, dat gevoel gevoelde ik ook. Uh, nou ja, nogmaals, hè, ik ben nu drie kwart jaar of een jaar kan ik nu uh, achter elkaar trainen. En uh, ja, dat is voor mij uh, een record. Dus, uh, dus het was een kwestie en ik voelde me zo goed. In Horen ook uh, uh, twee weken geleden. Ik liep zo makkelijk. Maar, maar daar moest je het alleen doen? Daar moest je het alleen doen, ja. En dan heb je absoluut geen tegenstand. En nu in zo'n veld waar, uh, waar, waar de, gewoon de absolute wereldtop staat. Ja, het is, het is gewoon de eerste ronde, hard openen. En dan de tweede ronde alleen maar meelopen met, met, die, met die ontzettend sterke te, tegenstand. En dit publiek draagt je gewoon die laatste 400 hop. Zo naar de finish, je hoeft niks te doen. Nou heb ik een klein beetje begrepen. Je gaat nu naar de Spelen, dat is fantastisch. Er was nog een kans dat je je zou plaatsen op het EK. Waar je eigenlijk ook al voor gekwalificeerd had. Eind volgende maand in Helsinki. Sla je dat nu over? Uh, nou ja, kijk, dit is een hele... Uh, omdat ik natuurlijk de afgelopen vier jaar na Londen, of nou uh, Beijing eigenlijk... Uh, geblesseerd ben geweest, heb ik dus geen harde wedstrijden gelopen. Dus het is heel moeilijk voor mij om nu grotere wedstrijden binnen te komen. En nu ik hier dus nou ja, vrij hard heb gelopen... kom ik nu alle goede wedstrijden wel binnen. Dus ik, ik kon, ik kon voor deze wedstrijd kon ik helemaal geen planning maken, geen wedstrijdplanning. Omdat ik afhankelijk was eigenlijk van deze wedstrijd. Dus, dus nu gaan we plannen. Dus ik weet nog eigenlijk helemaal niks. Ik, ik kan de EK lopen als ik wil. Uh, ik kan hem ook overslaan en zeggen ik ga alles uh, op, uh, op Londen zetten. Uh, het is nu, puur, het is nu even, even kijken wat ik ga doen. Robert Lathouders was dat. Lathouwers tegen Twan van Peperstraten. Roland Garros is begonnen. En onze aandacht uh, ging er vandaag natuurlijk uit naar Igor Seisling. Hij speelde pas zijn tweede Grand Slam-partij vorig jaar. Uh, via kwalificaties één ronde wimmelden. Via Gilles Muller, uh, de nummer 52 van de wereld uit Luxemburg. Het werd een uh, vijfzetter. De vijfde zetter ging met 8-6 naar Muller. In de negende game van die set kreeg Zijsling last van een schouderblessure. Ja, in die negende game wil ik in naar buiten... waarbij ik uh, de opgooien niet helemaal lekker is... maar besluit toch die surfs te slaan. En uh, ja, daarbij schiet uh, een spiertje in mijn schouder los. Dus uh, ja, vervelende stekende pijnen daarop. Ik zie je inderdaad een paar keer in die service game grijpen naar je schouder. En uiteindelijk sleep je die uh, game er nog uit. En meteen naar de kant toe van uh, het is mis. Ja, ik bedoel, ik voelde dat het uh, niet goed zat, dus uh, dan uh, moet je een fysio vragen om te kijken of hij wat kan doen. En uh, hij heeft wel het een en het ander gedaan, maar uh, niet genoeg om me geen pijn meer te voelen. Wat is het eigenlijk precies? Uh, nou, dat weet ik ook nog niet. Ik moet uh, even een echootje laten maken, denk ik. Maar uh, ik, ja, ik denk dat er een peesje gewoon uh, geïrriteerd is of verrekt of uh, weet ik niet, zoiets. Uh, het is verschrikkelijk zuur dat je die wedstrijd verliest, want je staat gewoon goed te spelen. Tot die tijd is niks aan de hand. Het opgaande strijd, om het zo maar te zeggen. Uh, had je zelf dat gevoel ook dat je de kans op dat moment nog had, tot die besturen? Ja, zeker. Ik bedoel, het gaat gelijk op. En uh, we zitten allebei in de wedstrijd. En uh, ja, mijn level van, uh, van spelen was ook goed. Dus uh, tuurlijk uh, dacht ik dat ik de kans had om te winnen, ja. Igor Seisling, uh, Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ik, weet ik me dan denk, hoe kan dit dan gebeuren op de eerste wedstrijd van zo'n groot toernooi? Ja, um, het, het, ja ik, ik, ik zat te kijken met, met iedereen en ja, ik dacht ineens, wat gebeurt daar? Hij grijpt ineens naar zijn schouder en um, het zal ongetwijfeld met vermoeidheid te maken hebben... ...en toch ook met de spanning. Ik, we staan wel 4-4 in de vijfde set... Uh, ...3,5 uur getennist... Uh, ...hij heeft al drie wedstrijden in de kwalificatie... ...het is natuurlijk zijn debuut op Roland Garros... ...in het hoofdtoernooi... ...zijn tweede Grand Slam pas... ...vorig jaar Wimmelden was zijn eerste... Uh, ...hij stond goed te spelen zoals hij zei... ...hele goede, vlakke... Uh, ...wedstrijd... ...zonder al te weinig dalen... ...en uh, ja ineens gaat dat mis... En, ja, dat moet dan toch ook iets van die vermoeidheid en van die spanning met elkaar. Ja, die schouder die dus een hele wedstrijd optimaal hard serveert. En op een gegeven moment, ja, dan zegt die schouder van ja, au, oh, die is nee. dat niet gewend. Nee. Maar ja, goed, je prepareert je voor zo'n groot toernooi. Dan denk ik, als je goed geprepareerd bent, dan, dan gebeurt dit niet. Of is dat te stellig? Het is gewoon ja, pech. Het kan natuurlijk ook gewoon pech zijn. Een stuk ervaring uh, telt hier ook mee hoor. Laten we niet vergeten, die Muller, die is 29 jaar wordt, 30, heeft al een keer kwartfinale Grand Slam geslagen. Helemaal uh, gestaan, helemaal niet een hele bijzondere speler, maar wel mentaal een sterke jongen. Die uh, eigenlijk de hele wedstrijd een beetje de mindere was, vond ik van Sijsling. Hmm. Maar op de belangrijke momenten de ace's wist te slaan, of de winners. En dus net die ervaring op die belangrijke momenten kon. Tonen. En ik, ja, dat heeft Seijsling uh, uiteindelijk de das omgedaan. Ja, een paar breakpoints die hij dan toch inderdaad met twee of drie ezers achter elkaar weer weet weg te werken. Uh, je kan je ook zeggen, ja, is, is, is dat ervaring of, of is het geluk als hij je bal 4 uh, centimeter naar links ligt, dan is hij uit en dan, dan valt het de andere kant op. Dus misschien zit er ook een factor pech in of gaat het te ver? Um, ja, pech. Voor Seijslingen? Kan, kan, ja, precies. Um, ja, ze zeggen ook als geluk moet je afdwingen. Dat had Zijsling eigenlijk beter kunnen doen. Ik denk dat in de vierde set zijn beste kansen lagen. Want als je kijkt op, de, op die vijf sets, 19 breakpoints gehad. Vijf maar benut. Dat is natuurlijk niet een heel hoog scoringspercentage. Ja. Hij heeft zelfs in het totale wedstrijdverloop meer punten gemaakt dan zijn tegenstander. Dus op die laatste paar games na, eigenlijk vanaf die schouderbestuur... ja, daar ging het ineens mis. Ja. Maar daarvoor ja, was Zijsling toch wel heel goed bezig. En zaten de kansen om te winnen, die waren er... En ja, um, fysiek, mentaal dan toch op het eind net niet. Nou, maar goed, hij neemt het toch weer mee in zijn carrière. En uh, hij wordt er alleen maar beter van. Laten we het dan zomaar afsluiten. Uh, even de andere partijen. Wat heb je vandaag uh, aan Interessants voorbij zien komen? Um, nou ja, interessant. Uh, Andy Roddick, de Amerikaan, uh, ligt eruit. Verrassend. Hij was geplaatst. al lang niet meer zo hoog als vroeger, 26e... Maar uh, een verrassing, maar aan de andere kant ook weer geen verrassing, want hij had in het uh, voorseizoen op Greffel nog geen wedstrijd uh, gewonnen. Maar je kan nu toch wel stellen dat de bijna 30-jarige Andy Roddick, uh, ja, dat zijn tijdperk uh, voorbij is. Het was uh, ja, een beetje triest om hem ook in de persconferentie te horen te zien. Uh, kaken vast op elkaar geklemd, pet uh, diep over de ogen. Korte, sarcastische antwoorden. Aan de andere kant ook wel weer grappig en heel scherp. Uh, maar uh, Roddick zijn tijd... Nou, duurt niet heel lang meer. Maar ik heb begrepen dat hij uh, nog voor radiopresentator in is in Amerika. Dus uh, ja. misschien nog een, een, een leuke toekomst voor hem. Dat, dat schijnt hij echt te gaan, willen, te gaan doen in de toekomst. Maar ja, hij zet voorlopig nog even zijn zin op het gras... Uh, van de Wimbledon en de Olympische Spelen. Ja. En uh, ja, dan zien we wel hoe het met Andy Roddick al afloopt. Maar hij ja. verloor van de Fransman Nicolas Mau. Goed, dan ging uh, in Frankrijk uh, de vlag uit. Nog even naar morgen. Uh, Kiki Bettens en Michele Krijsjeck, die komen in actie. Eerst even over Kruijček. Ze speelt tegen Petra Martic uit Kroatië. Toch opmerkelijk dat ze in uh, Parijs speelt. Nog maar anderhalve week geleden onder, onderging ze een uh, knieoperatie. Kruijček wil kosten wat het kost. Probeerde uh, zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Want die miste ze vier jaar geleden ook al.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 15 plaatsen en dan uh, ja dan staat ze net uh, volgens de eisen staat ze bij die, uh, ja, bij die beste 64 het is een schema van 64 okay. en uh, ja hopelijk kan ze dat dan halen heeft ze een kans ik je? Nou ja ze heeft morgen wel een kans. Petra Martic, uh, had jij van haar gehoord? Uh, nee. want zij heeft zij geopereerd. Ik heb haar nog nooit zien spelen. Ik had wel van haar gehoord. Maar ja, jonge meisjes. Er komen veel uh, jonge meisjes nu. En um, ja, deze Martic ook. Ze is niet slecht. Nummer 50 in de wereld. Uh, is daar natuurlijk toch met wat kleinere uh, toernooi gekomen. Maar Kajak heeft zeker een kans. Als ze goed serveert morgen, ja, uh, lopen, dat zal nog even afwachten zijn. Of ze echt lef heeft en durft om op die knie te gaan glijden en te staan, dat kan nog een beetje tricky zijn. Maar ja, op zich, zo opgelucht als ze klinkt... Uh, denk ik dat ze misschien morgen best wel eens, uh, iedereen kan verrassen. Ja, alles is een cadeautje wat ze dacht dat ze het ja, niet eens uh, precies, zou halen. Natuurlijk. Precies, en dat is toch lekker mentaal meegenomen. Zo is het. Kort nog even Kiki Bettens, Die speelt tegen de Amerikaanse Christina McHale. Uh, dit zei Bettens daar zelf over. Ja, ik weet het niet. Ik ken dat meisje uh, alleen qua gezicht verder. Ik heb haar nog nooit zien spelen of wat dan ook. Het is ook nog een jong meisje. Dus ik hoop gewoon dat ik uh, goed kan spelen en dat ik mijn eigen spel kan doen. En uh, ja, dan zien we wel hoe dat gaat. Schat het is in. Heeft ze een kans? Ja, ze heeft een kans. Twee jonge meiden, alle twee 20 jaar. Maar Mac heel wel 36 op de wereldranglijst. Typisch Amerikaanse speelster. Klein, snel, dubbelhandige backhand. Uh, Bertens uh, heeft een kans. Hij heeft drie wedstrijdjes gewonnen in de kwalificatie. Zal best wel zenuwachtig zijn hoor, voor de Grand Slam uh, debuut. Dus ja. ik verwacht dat het begin misschien niet zo lekker loopt. Maar ja, ze heeft zelfvertrouwen. Dus uh, dan, dan kan ze zich denk ik wel in die wedstrijd terugknokken. Hartstikke Open goed. wedstrijd. Oké, okay, we gaan het zien morgen. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja. De Nederlandse roeiers sloten vanmiddag in Lutje... en de laatste grote internationale wedstrijd af voor de Olympische Spelen. Langzamerhand wordt duidelijk hoe de Nederlandse equipe ervoor staat. De Vrouwen 8 haalde brons achter Amerika en Canada, en dat was volgens verwachting. Maar voor de mannen ziet de toekomst er een stuk minder rooskleurig uit. De Holland 8 eindigde als vierde, met ruime achterstand op het oppermachtige Duitsland. De vraag is of het uh, Nederlandse vlaggenschip niet op voorhand kansloos is voor goud in Londen. Vanuit Zwitserland hoort u verslaggever Ragnar Niemeyer.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 Uh, ja, de Holland 4 wordt zevende, hadden we ook niet verwacht. Uh, Toefde die wint goud in plaats van Drijsdeel. En Sinek, ja, zeg het maar. Met de Olympische Spelen nu echt in het vizier... dringt de tijd meer dan ooit om nog verbeteringen door te voeren. Maar is het niet te laat om nog echt serieus voor het goud te gaan? Daarover praat Sjoerd Hamburger. Ja, in de conclusie, we, we liggen erbij, maar het is nog niet goed genoeg. Ja, toch zijn het nog maar twee maanden tot aan de Spelen. Eigenlijk ja. wordt het wel zo langzamerhand tijd... dat er iets staat, lijkt me, en dat je... Ja, misschien puur op de snelheid kan gaan werken... in plaats van dat er nog te veel nuances zijn... die in de laatste maanden, weken eigenlijk bijna... nog uh, rechtgebreid moeten worden. Ben je het me eens? Nou, ik denk, niet, ik denk dat rechtbreien is niet, denk niet helemaal het woord. En je hebt gelijk. Ik bedoel, je tijd is kort, dus uh, als je het wil, moet je opschieten. Aan de andere kant, de, de, de, het, het, het grootste deel staat er gewoon. en we, we, kunnen, we kunnen fantastische races varen. En als je kijkt naar de tijden, dan is daar helemaal niet mis, uh, niets mis mee. Uh, we moeten alleen, het wordt wel hardheid... om alle goede stukken aan elkaar te breien. Dus het is... Het is uh, het is niet dat we iets, iets missen, dat je zegt, ja, als je nu nog iets moet leren, dat, dat is het zeker niet. Maar uh, ja, het wordt nu wel tijd om te laten zien dat je dat in één race allemaal erin kan stoppen. Als laatste, het lijkt me toch heel vervelend als je uh, weet dat je Duitse tegenstander... ik geloof nu 34 wedstrijden achter elkaar internationaal gewonnen heeft waarin ze dan gestart zijn. Je kan eigenlijk het goud bijna uit je hoofd zetten. Durf je zover te gaan? Want dat gat van drie, vier seconden, dat blijft maar. Duitsers winnen altijd. Nou, dat ze, ze winnen altijd. Uh, aan de andere kant is het, uh, is het zeker niet dat het een gegarandeerde uh, medaille is. Ze voelt het wel. Zo, zo voelt het wel. En ik bedoel, er is ook genoeg reden om aan te nemen dat het wel zo is. Uh, je je <laughs> wint niet voor niks. Ze hebben geen wedstrijd verloren sinds de vorige spelen. Uh, dus in die zin hebben ze alle de grootste kans op goud. Daar word je toch gek van? Nou ja, dat is liever wil jij, degene die 34 wedstrijden achter elkaar wint en die altijd op het moment suprem dit voorprikt. Als je naar de Stikkert-statistieken kijkt, de ploeg die voor de spelen het beste is, is, is zelden de ploeg die ook de, de spelen wint. Uh, dat, heeft, dat heeft iets anders. Aan de andere kant, ja, die, dat is niet uh, statistisch gezien uh, heb je niks aan. Je moet gewoon winnen. Ja, tot nu toe ligt ze ervoor. Ik ben het liever zelf. Shoot, Hamburger tegen een collega niet mee. Laatste nieuws uit het Oranjekamp. Joris Matthijs, we hebben even contact met hem gehad. Uh, morgen wordt er een MRI-scan gemaakt. En dan gaan ze kijken of er een scheurtje in zijn hemstring zit. En dan wordt er meer duidelijk of er wel of geen EK in zit voor Joris Matthijs. Zometeen meteen het oog met John Jansen van Galen. Daarin antwoordt op de vraag...